Van kant met het Sennheis-journal. In een natuurgebied bij het Brabantse Kaam boet een zeer grote brand. Volgens de brandweer is het vuur moeilijk onder controle te krijgen vanwege de slechte bereikbaarheid. Tot in de verre omtrek zijn rookwolken te zien. Een asielzoekerscentrum in de omgeving moest deels worden ontruimd. Zo'n 40 mensen zijn elders opgevangen. De brand is nog niet onder controle, maar het vuur breidt zich niet verder uit. Ongeveer 60 hectare is in vlammen opgegaan.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 Bij een ongeluk met twee auto's in Rosmalen is één dode gevallen. Er zijn ook meerdere gewonden. De bestuurder van een van de auto's, die ook gewond is geraakt, is lopend op de vlucht geslagen. Omroep Brabant meldt dat de auto's in volle vaart frontaal op elkaar botsten. Eén auto vloog in brand, de ander belandde in een sloot. Een bejaarde Duitse man is voor zijn huis in de buurt van Frankfurt doodgeschoten door de politie. Hij opende het vuur op de agent omdat hij wilde voorkomen dat hij werd opgenomen in een kliniek. Toen een politie terugschoot raakte de 74-jarige man dodelijk gewond. Waarom hij moest worden opgenomen is niet bekend. Het weer, er komen opklaringen voor... maar in de loop van de avond en nacht neemt van het westen uit de bewolking toe. Tegen de ochtend kan er in het noordwesten al wat regen vallen. Morgen raakt het al snel geheel bewolkt... en van het noordwesten uit gaat het dan regenen. In het zuidoosten komt de regen later en wordt het 18 graden. Op andere plaatsen is het minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live C -C met. met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij. Peaceful Radio Show 1081 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen. Een uurtje muziek En we gaan uh, een nieuw CD natuurlijk weer. Gary Moore met um, Trout Rips. Die staat klaar. En, nou, dat is een van de 16 tracks van de tweede uur van Peaceful Radio Show 1081. Voor meer informatie, peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Your back is all straight I'm watching you watching me we're looking so